en dat u ons door uw heilige geest tot leden van uw enige geboren zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de heilige doop verzegelt en bekrachtigt. We bidden u ook door hem, uw geliefde zoon, dat u deze gedoopte kinderen, Wilmer en Joël, door uw heilige geest altijd wilt regeren,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 en moedig strijden tegen de zonde, de duivel... en heel zijn rijk en mogen overwinnen. Dan zullen ze u en uw Zoon Jezus Christus... en de Heilige Geest, de enige... en waarachtige God eeuwig loven en prijzen. Ja, heren, zo kwamen wij hier vanmorgen... door u gebracht... en we hebben het wonder van uw genade in het teken en zegel van de heilige doop al gezien. En Heer Jezus Christus, nu komen we tot u... en we bidden u, gebied uw geest... opdat in deze dienst wij allen... zoals we hier zijn of thuis meeluisteren... het mogen horen en het zullen leren... wat tot onze vrede dient. Want zoals we hier zijn, Heer... Dan delen we in de vreugde van deze vader en moeder. Dan delen we in de vreugde van de ouders, de grootouders die aanwezig zijn. En we vragen u, heren. Geef dat het ons mag bevestigen en vastzetten. Dat u doorgaat in deze wereld met uw koninkrijk te bouwen. En dan bidden we van u. Bouw het in ons allerhart. Geef, heren wat nodig is tot geloof en geven ieder wat hij of zij nodig heeft op dit moment. Soms is het troost, soms is het dank, soms is het licht in de duisternis. U kent ons omstandigheden, mag uw woord zo dadelijk open gaan als we het lezen. En wilt u ons hart openen door uw heilige geest, opdat we het zullen horen... En opdat we gebouwd zullen worden in het allerheiligst geloof. Vader in de hemel, dit bidden wij. In de vergeving en uitdelging van al onze schuld. Om Jezus wil. Amen. U krijgt nu de gelegenheid... Om uw gaven te geven. De collecten in deze dienst zijn op dit moment voor diaconie en kerkvoogdij. Voor de diaconie heeft het de bestemming: het vakantiewerk van de gehandicapten. En de tweede is voor de kerk. Bij de uitgang is de kerkcollecte bestemd voor het onderhoud. ...van de kerkelijke gebouwen. En ik heb een enkele mededeling. Dat is dat de bijeenkomst van de bezoekdames... ...zoals dat staat in de kerkbode... ...niet op 13, dinsdag 13 juni is... ...maar een dag eerder, maandag 12. De tieners worden eraan herinnerd... ...dat komende vrijdag de laatste tienervloep in is. Omdat er dan een zeskamp is... ...gaan jullie om... Kwart over zeven graag verzamelen en vertrekken om half acht. En jullie zijn van harte welkom. Aanstaande vrijdag hopen Tijmen, tijmen Boy en Ibeltje, Antje van der Woude te gaan trouwen. Ik wil even iets rechtzetten. Vorige week is de bruid Ibeltje genoemd. En ik hoop dat u dat vergeet. Dat is verkeerd uitgesproken. Zij heet Ibeltje. En ze willen God zegen vragen in deze kerk in een dienst die om half drie begint. Dit waren de afkondigingen en wij gaan zingen van psalm 2 vers 6 en 7. Vreest Herens macht en dient zijn majesteit. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. 6 en 7 van psalm 2.